Zometeen hebben we het uh, nieuwsblokje en u bent van ons gewend dat we altijd eerst als eerste ja, goud, zilver en bitcoins doen. Maar deze uitzending is uh, helemaal niet live, hij is trouwens nooit live. Uh, maar nu uh, zit er zelfs een hele week tussen en dat komt omdat uw uh, presentator uh, Jon Jonop die is gezellig op vakantie op het moment dat u deze uitzending uh, luistert op Revolution FM. Dus ja, helaas. Daarom hebben we het van tevoren opgenomen en kunnen we dus ook geen goud, zilver en bitcoins doen. Maar we hebben wel wat nieuws bij elkaar geraakt wat een beetje actueel is. Want deze week zijn ook nog de Europese parlementsverkiezingen. Dus we hebben wat berichtjes van een week oud die te maken hebben met de Europese verkiezingen. En zo meteen helemaal aan het eind hebben wij een hele pittige discussie tussen een actieve niet-stemmer en iemand die uh, ja, actief artikel 50 gaat stemmen. En die gaan met elkaar in debat. Dat zijn, om precies te zijn, Mart van der Leer en Henry Serton. Dus uh, mensen, hou je vast. Maar eerst het nieuws. Er is uh, hoop, jongens. Er is hoop. Halleluja. Er komt een, misschien wel een Europese waakond aan tegen ja, overbodige regels. Of uh, ja. moeten, we, ja, moeten we nou blij zijn hierom? Of... Uh... Is het gewoon weer de, de bureaucraat, de ene bureaucraat die de andere bureaucraat gaat reguleren? Nou, het is natuurlijk verkiezingstijd. Er wordt van alles en nog wat beloofd. En uh, ja, uiteraard minder regeldruk, uh, minder lasten, minder regels. Het is, uh, het is populair om het, uh, om het te roepen. Maar iets roepen is nog iets heel anders dan waar uh, maken. Ja, want volgens mij, dit wordt al tien. Nou, tenminste, zolang ik de politiek volg, dat is dan een beetje tien jaar. Dan mm -hmm. hoor ik het iedere verkiezingstijd wel voorbij komen. Ja, het, het nieuwe hieraan is dat, uh, dat er nu uh, over naar nou wordt wordt gedacht om er een speciale autoriteit voor op te richten. Dus dan moet je denken aan een, uh, ja, aan een, uh, een, een, een apart ambtenarengebouw... met een eigen logo en uh, eigen personeel. En natuurlijk een topambtenaar... die ook weer een uh, riant salaris <lacht> moet hebben. En ja, daar zijn ze heel erg goed in uh, bij... Uh, nou, onder andere de VVD'er Henk... Uh, of uh, bij de VVD Henk Kamp uh, van Economische Zaken... is een van de... Bedenkers van dit idee. Nee, maar ja, dan, dan, dan, dan zeggen ze uh, hè, dat met uh, het terugdringen van regeldruk... dat er 2,5 miljard moet worden verdiend. Klinkt heel leuk, maar we zijn volgens mij nog niet begonnen. Want uh, over het algemeen komen er meer regels bij en gaan er zo weinig regels af en de overheid wordt helemaal niet goedkoper. We zien de overheidsuitgaven niet of nauwelijks uh, dalen. Ja. Uh, dat, dat klinkt bijna kaf kafkiaans. Ik bedoel dat ze regels gaan bedenken om regels af te schaffen of zoiets, weet je wel? Nou ja, het is natuurlijk hè, de, de, de, de beste manier om tot minder regels te komen... is gewoon minder regels bedenken. Ja, logisch. Ja, dus dat, dat, dat, dat, dat, dat zou dan stap 1 uh, zijn... Nou, En volgens mij uh, wordt er momenteel ook nog heel veel uh, gedaan aan het maken van nieuwe wetgeving. Uh, iedere week worden meerdere moties ingediend. Er komen allemaal nieuwe regels voor banken. Er komen allemaal nieuwe regels hiervoor. Er komen allemaal nieuwe regels. Je krijgt steeds meer regels. Hè? En uh, dan kun je het aan de andere kant wel weer terugdringen. Maar... Het is toch een beetje dweilen met de kraan over, open. Het ja. komt ook bij dat hè, ze zijn dan aan het denken van, uh, ja, hier staan dan een paar concrete voorbeelden op nu.nl. Uh, snelle kentekenbewijzen afgeven, nou ja, hartstikke leuk natuurlijk. De keuringsleeftijd voor het rijbewijs uh, ietsje omhoog. Maar dat zijn allemaal zulke kleine maatregeltjes dat die nooit van hun leven natuurlijk meteen die 2,5 miljard gaan, uh, gaan opleveren. Uh, dus ja, wat dat betreft uh, is het goed dat ze nadenken over minder regels. Maar ja, erover nadenken, uh, ik zou zeggen, eerst zien en dan geloven. Ja, ja en ik, ik vrees ook wel als hun gaan nadenken over minder regels, ja, dan wordt het zo omslachtig ingevoerd. Maar daar komen we zo meteen nog op terug met uh, Uruguay. Ja. Ja, dus uh, we gaan eerst even... Of zullen we Uruguay nu doen? Kan wel. Ja, dan doen we het nu. Want uh, ja, even een praktisch voorbeeldje. Uruguay. Dan denk je heel mooi, wauw. Uh, drugslegalisatie. Trouwens, het is hier alleen maar soft drugslegalisatie Dat gaat om de witte en hash. Niet om mm. de rest. Um, ja. ja, want uh, hartstikke mooi natuurlijk. Wauw, te gek. Iedereen uh, blij, Polonaise. Maar uh, ja, dan gaan ze het uh, invoeren, hè? Ja. En ah. ja, dat is toch weer uh, mosterd naar de maaltijd. Nou ja, wat, wat, wat je inderdaad ziet. Hè? Ze zeggen, nou ja we snappen dat... Uh, dat uh... Marihuana soms handig kan zijn. Mensen die pijn lijden, dat geeft toch een stukje ontspanning. Dus uh, ja, je hebt dan dat, uh, dat, dat, uh, wat, wat, wat je hier noemt mediviet. Uh, en daarom willen ze het dus door apotheken laten verkopen. Maar die, dat, alleen geregistreerde apotheken. Uh, de drugs moeten voor minder dan 1 gram... Uh, 1 euro uh, of 1 dollar sorry, per gram worden verkocht. Nou, en ze willen dat, ja, dat, dat, dat er ook geen, uh, geen toeristen mee uh, worden getrokken natuurlijk. En, en dit zijn nog niet eens de enige regels. Hè. Er komen regels omtrent uh, de maximale THC-waarde of 15%. THC is een stofje wat in de, of een werkend stofje wat in de ja, marihuana zit. Ja, ja, ik weet er alles van. Je, je mag niet meer als 28 gram uh, bezitten. Nou, er zijn er allemaal regels waardoor het één uh, grote bureaucratische bende wordt ja, nou ja, ze denken bijvoorbeeld ook na over uh, politie die dan ter plaatse checks gaat doen om uh, te controleren of bestuurders uh, niet onder invloed uh, zijn. Dus ja, je wordt ook vaker tegengehouden als je in de buurt bij uh, zo'n apotheek bent. Also alsof je in Rotterdam loopt. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, inderdaad. Allemaal bureaucratie. Wat dat betreft, denk ik, leidt het eerder tot meer uh, overheid en criminaliteit dan dat het... Uh, dat het echt uh, gaat openen. Ja, ik, het is uh, totaal niet uh, libertarisch eigenlijk. Het is gewoon, volgens mij hebben ze het ingevoerd, die legalisatie alleen maar... om nog meer bureaucratie in te voeren. Nee, als ik het zo hoor, dit is echt geen, uh, geen libertaria. Dit. Nee. Dus, uh... Helaas, nog niet, hè? want wat niet is, kan komen. Ja, maar ik vrees dat dit gewoon gaat mislukken. Want uh, en, uh, het, het zal er uiteindelijk toe leiden dat de georganiseerde misdaad... Ja, die lacht zich helemaal suf als ze dit horen... Als die plannen ja. horen, die, die, die gasten die, die zitten nu al feesten vieren, champagne open te trekken, noem maar op. Het is mm -hmm. gewoon, uh, ja, voor hun verandert er niks. Ja, absoluut. Ja. Het verandert uh, ja, veel te weinig. En dat draagt natuurlijk niet bij aan, uh, ja. ja. Maar goed, ja, nee, dan gaan we naar het volgende bericht. Um, oh, dan gaan we weer naar de, naar de Europese Unie. De MEP's, mm -hmm. de Europarlementariërs, die willen iets doen aan de roaming. het dataverbruik van de mobiele telefoon gebruiken. Ja, ja. roaming inderdaad. Uh, als je over de grens, uh, ook maar een meter over de grens komt... dan moet je meer betalen voor mm. je uh, mobiele data gebruik. Ja, ik weet er alles van. Ik, uh, ik ga wel eens met de trein door Limburg heen. Mm -hmm. Dan zit je notabene in Nederland... maar uh, de Belgische zendmast is dan net ietsje sterker. Mm -hmm. En dan zit je lekker te internet in de trein. Of oh, ja, wat doe je anders in die trein? En dan, uh, ja, helaas in één keer... Uh, gaat er toch een aardig bedrag naar Mobistar. Uh, naar ja, klopt. Nou, is het zo, hè? Uh, je zou zeggen, nou ja, het is heel redelijk dat die Europese politici uh, daar iets aan doen. Dit is een projectje van, uh, van, van VVD-politica Nelly Kroes. Maar ja, uiteindelijk gaat het A, het gaat helemaal niet zo goed met die uh, telecombedrijven. En je kunt wel zeggen, telecombedrijven zijn boekeraars, maar dat valt eigenlijk best wel mee. Als ik, ik, ik kan je even een aantal recente krantenkoppen noemen en ja, bonden een harde klap bij het KPN personeel, banen op de tocht bij T-Mobile Nederland, ontslagen bij klantenservice Vodafone Nederland, uh, Liberty Global, dat is de eigenaar van UPC, draait nog steeds verlies. UPC ziet klanten verdwijnen. Dan heb je het dus over vier grote, mobiel, of vier grote aanbieders van telefonie. En deze aanbieders doen ook allemaal in, uh, in, in, in mobiele uh, telefonie. Dus het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed met de telecomsector. Dan zegt de overheid, of in ieder geval de Europese overheid... nou, jullie mogen ook niet meer uh, verdienen aan, aan, aan roaming. Dus na het uh, vetpotje sms'jes, waar ze eerst veel aan verdienden... maar ja, iedereen stapte over op, uh, op, op data natuurlijk... hebben ze nu weer iets gevonden om daar uh, geld aan te verdienen. Mag dat ook niet meer. Dus je loopt nu inderdaad het risico dat uh, telecombedrijven weer nieuwe manieren gaan uh, vinden om ons op kosten te jagen. Ja, maar laten we eerst even, even, even gaan van hoezo ons op kosten jagen. Want ja, wat is de oorzaak? Laten we eerst even kijken naar de oorzaak van die kosten. Ja, ja. nou de oorzaak is, is, is heel belangrijk om te noemen. Er is een schaarste aan mobiele aanbieders. en dat komt door de overheid. Want één keer in de zo zoveel jaar uh, organiseert de overheid een veiling. In die veiling, dat gebeurt niet alleen in Nederland, maar dat gebeurt ook elders in Europa. Dan zeggen ze, nou, hebben zoveel voor 3G, voor 4G en gewone mobiele telefonie. En jullie mogen nu een bad doen op zo'n frequentie. Dus dan moeten, ja, die mobiele telefoonaanbieders moeten daar heel veel geld voor betalen aan de overheid. En die overheid die doet er niks voor. Hè. Die zegt, ja, nu mogen jullie het gebruiken. Doe er maar iets dat mee. Het <laughs> is gewoon de pimp. Het is gewoon een pooier eigenlijk. Uh, eigenlijk een pooier. Ze onttrekken dat geld en ze uh, gebruiken het uh, nou ja, voor uh, leuke projecten... Hè. Uh. Militairen naar uh, Oekraïne of weet ik veel. Ze hebben, ze hebben altijd wel ergens iets, uh, een, een, een pot om uh, te vullen. Uh, geld uitlenen aan Griekenland. Maar ja, dat is wel het probleem. Die uh, telecom operators die hebben daar echt heel flink voor betaald. Hè? vraag KPN, maar uh, dan gaat het echt om miljarden uh, die daaraan uh, betaald worden. En dat moet op een bepaalde manier uh -huh. worden terugverdiend. Nou, tot nu toe gebeurde dat terugverdienen uh, door middel van uh, die hoge roamingkosten. Want dan maakt iemand anders maakt gebruik van jouw netwerk. Uh -huh. nou, en als iemand anders gebruik maakt van jouw netwerk. <laughs> ja, dat kan een flink gemolken worden. Ja, ja, ja. Ik, ik weet er alles van. Ik ben ook wel eens in Turkije geweest. Ja, dan, uh... Maar ook in Turkije, hè, daar heb je natuurlijk ook uh, daar heb je Turkcell. Uh, je, je hebt, uh, je ja. hebt overal heb je een beperkt aantal aanbieders. En dat heeft er puur mee te maken dat uh, ja, de overheid is de eigenaar van de lucht. En die bepalen... Uh, ...welke uh, zenders worden vrijgegeven. Ja, ja, ja Oostenrijk, ah, ja. daar al die landen. Als je, als je eventjes op vakantie bent en mm -hmm. ja, er is een, een urgent call... ...en uh, huppa, meteen ben je drie, drie keer zoveel kwijt of zo. Ja, Ja, dus, uh, ja goed. Maar uh, laten we van de wonderenwereld van de telefonie... ...even, uh, ja, even over uh, springen naar een andere wonderenwereld. Dan, namelijk dat van de wapenhandel. Ja, heerlijk. RTL uh, is uh, geweest op een wapenbeurs... Ja, uh, laat maar raaien. Uh, dark Wallet? Nee, nee, nee, nee. Dit is een officiële wapenbeurs. Ah, dus niet. Ja. Nou, Laten la we even zeggen, het is heel libertarisch natuurlijk: Dark Wallet. En dan kan je mm -hmm. gewoon vijf klassiekosten voor één Bitcoin kopen. En dan krijg je nog gratis munitie bij je ook. Mm -hmm. En dat is om jezelf te beschermen tegen de overheid. Hè? Maar uh, ja. dit is iets anders. Ja. Hier komen de overheden om ah, wapens te kopen. Ah, om te kijken hoe ze burgers uh, kunnen aanvallen en beroven. Uh, ja, vaak. Ah. Uh, het, het wordt niet zelden voor dat soort uh, uh, doelen uh, gebruikt. Ja. Hè, dus nou, om, om, om even duidelijk te zijn. Die beurs is dan in Oman geweest. En ja. Ja, wat de RTL-verslaggever wel grappig vond. Dat was dat er zowel... Uh, Mensen uit Israël uh, kwamen mm -hmm. om inwapens te verkopen en uh, te kopen. En deels dan ook zaken deden met, uh, met, met, met mensen uit uh, Arabische landen. Ja. Maar ja, er zijn natuurlijk ook altijd uh, heel veel duistere en verdachte figuren op, uh, mm -hmm. op, op zo'n beurs. Met een snor en zonnebril, en, uh, een pak met heel veel uh, tyrantijntjes erop en een grote schaar in de mond en dan een Spaans accent. Ja, ja, ah, het cliché dictator zeg maar. Het cliché dictator. Ja, ja. dus of uh, van zo'n wapenbeurs uh, meer wereldvrede komt, ik denk het niet. Ik ben trouwens wel benieuwd, uh, maar daar heeft, heeft de RTL-verslaggever niet zo op gelet. Ik ben heel erg benieuwd of de heer Hans van Balen ook op die beurs is geweest. Ja, ja, ja. wapens inkopen voor de EU zeker. Nou ja, de EU denkt wel na over een uh, eigen Europees uh, leger uh, met een eigen dienstplicht. Uh, ja. Ja, en daarvoor moeten we natuurlijk, zeker omdat we nu weer uh, koude oorlogsles een wapenwetloop krijgen met Rusland. Uh, daarvoor uh, mag natuurlijk uh, diep in de buil worden getast was die uh, wapenbeurs eigenlijk? Oman, Jordanië. Uh, Oké, okay, dus ja, dicht bij Syrië dus. Dicht bij Syrië, ah, ja. Ah, laat maar Dus daar gaan ze ook meteen uh, de demonstraties geven van die wapens. Ja, daar kunnen ze zich gelijk inzetten. Maar je ziet ook wel dat heel veel van die conflict situaties, dat blijkt ook tussen uh, nou ja, eigenlijk dat, dat, dat je de uh, de Israëliërs en, uh, en, en uh, ja, een aantal uh, islamitische landen samen op zo'n beurs zit. Dat een hele hoop van die oorlogen, dat het eigenlijk ook, eigenlijk zijn het allemaal beste vriendjes, maar ja, ze moeten die wapens kopen om de, uh, om, om de wapenindustrie te sponsoren. Met hun eigen bevolking vaak als het kanonnen voor. Mm. Het, het is heel vaak zo dat, dat, dat dit soort mensen dat die. Eigenlijk stiekem aan twee kanten vechten. Hè? Uh -huh. Dus vaak uh, zijn de wapenhandelaren die, die geven en raketten aan de Palestijnen en die verkopen wapens aan de Israëliërs om op elkaar te schieten. Het doet me ook een beetje, een beetje denken aan. Ik weet niet of die film kent, uh, The Lords of War, als het, geloof ik. Ik weet niet meer of dat zo'n Oostblokker, geloof ik, die dan. Uh, Internationale wapenhandel zat. Daar zag je een, uh, wapen in, in die wapenhandel ergens in Afrika. En dan uh, achter degene met wie die handelde, daar was een kamp. En dan werden die wapens ook al meteen ingezet, weet je wel? Ja, Ik bedoel, ja, ja. Je hebt het oorlogsconflict, huppa, daar is die beurs er, ergens in de buurt. Nou ja, je weet ook al meteen waar het naartoe gaat. Ja. Helemaal waar, ja, ja. En dat is inderdaad wat je <laughs> vaak ziet. Ik vermoed nu ook dat ze he, in dat Oekraïne-conflict zitten, ze natuurlijk. Uh, of de wapenlobby zit nu continu uh, dictator Poetin op te ruien. Maar dat doen ze ook in de EU, hè? Daar, uh, waar we binnenkort die verkiezingen van hebben. Daar zitten natuurlijk ook allemaal wapenlobbyisten die zeggen, moet je kijken wat Poetin nu doet. Uh, ga erin, zo uh, so, so, so, so werkt het wel. En, ja. en, en er, wordt gewoon, er wordt gewoon door, door de wapenindustrie, uh, wordt er goudgeld verdiend uh, door, uh, ja, door het opruimen van overheden. Ja, ja. Eigenlijk, ja, aan de andere kant vanuit het libertarisch perspectief zouden de, de wapenhandelaren eigenlijk alleen maar moeten werken voor, voor, voor wapens voor burgers om zichzelf te beschermen tegen kwaadwillenden en uh, overheden die nog niet libertarisch zijn. Ik bedoel, dan zou je een veel ja, stabielere situatie krijgen, lijkt mij hoor. Maar, maar goed, laten we meteen uh, voortgaan naar het uh, volgende uh, bericht... Ja, in Duitsland met de auto's, uh, hoe gaat het daar? Nou ja, de auto-industrie heeft een, uh, bekendgemaakt dat ze 4% minder verkopen in Duitsland. Oh joh, ja. dus dan gaat het eigenlijk helemaal, helemaal niet zo goed met de, met, met, met de economie? Of nee, heb ik het mis? Nee, nee. nee, ik denk toch dat de auto-industrie vrij vroeg cyclisch is. Hè. Op het moment dat bedrijven weer meer gaan uh, verkopen, uh, dan worden er uh, tegenwoordigers uh, aangetrokken. Nou, uh, een beetje vertegenwoordiger krijgt ook een, uh, krijgt ook een leasebakje van de, van de, van de, van de baas. Nou, en dat, dat uh, betekent, hè, als, als de autoverkopen dalen, dat betekent dat er minder uh, vertegenwoordigers uh, komen. Uh, en niet meer. Dus Dijsselblom zijn uitspraak dat de economie weer uh, aan gaat trekken, blijkt hier in uh, Nederland niet juist. Want hier worden ook minder auto's verkocht. Maar in Duitsland nu ook. Dus ja, dat zegt heel veel over de Europese economie. Ja, want ik hoorde inderdaad, ik, toevallig van de week, ik kwam op mijn werk. En ik hoorde uh, toevallig de radio stond aan bij de receptie. Ik hoorde daar uh, ja, Dijsselbloemen, een bijna euforische toestand. Uh, was hij aan het jubelen dat het allemaal beter ging. De crisis was officieel voorbij. Ik denk, van, van volgens mij heb ik dan al vier of vijf keer hem horen zeggen dit jaar. Mm. En ja, met, met, met de keer wordt hij steeds euforischer. Hè? Maar dan denk je echt, echt bij jezelf van... Hier klopt iets niet. Ah, A, ja. ik bedoel, als, als, als het echt beter gaat met de economie. is het niet de mm -hmm. minister van Financiën die dat roept. Ja. Dat is de bevolking. de bevolking, de, de, de, Het leeft, weet je wel? De bevolking die, die, die ja. Ja. zegt dat tegen elkaar. Nee, ik, ik heb hier over veel. Uh, ook, ook veel financieel-economen horen, horen, uh, horen spreken. En die zeggen: ja, Dijsselblom is toch het een lichtgewicht. Die heeft op uh, Wageningen. Ja. Uh, heeft die landbouweconomie uh, gestudeerd. Ja. Nou, is Wageningen natuurlijk vooral een, een, een landbouwuniversiteit... En niet echt een. Uh, uh, nou ja, de crème uh, de la crème de, van financiële sector. Ja, en ook nog en links Ja, nou ja, kijk, wat, wat, wat we zien uh, is dat Dijsselblom iets roept. En ja, hij kan me uitleggen, uh, want, want, want, want ik begrijp hem niet, dat terwijl, of, of laat ik het zo zeggen, als hier een luisteraar is die kan verklaren dat in een groeiende economie er minder auto's worden verkocht, dan nodig ik die van harte uit om te reageren. Ja. Want ik ben wel benieuwd. Uh, volgens mij kan dat niet, omdat ja, auto's uh, toch een belangrijke indicatie zijn voor, uh, voor, voor groei. En nogmaals, ja, de, de, eerste, de eerste groep op het moment dat, uh, dat er weer meer goederen worden verkocht... ...of op het moment dat er weer meer uh, ja, verkocht wordt, dan komen er meer vertegenwoordigers. En die, die, die, die, die gaan allemaal met de auto. Uh, het, het, het, ja, de auto is toch hè, de, de, de lengte van de files, zeg ik altijd... Ja, als ik langer in de files sta, zochtens, dan ben ik blij. Want dan denk ik, er is weer sprake van groei. Maar ja. Ja, wat we momenteel zien, is eigenlijk dat de files... Uh, en dat is enerzijds natuurlijk een prettige bijkomstigheid... Maar aan de andere kant zit er ook een heel drama achter. Uh, we zien dat de files steeds korter worden. Dus ja. Ja. Nee, nee, Wat dat betreft uh, zijn er nog heel veel tekenen... Dat het alleen uh, nog maar, uh, maar minder uh, gaat... En ja, Dijsselbloem zijn enige kanttekening die die plaatste was volgens mij dat de werkgelegenheid al niet echt uh, aan, uh, aantrok. Uh, mm. Nou goed, dat is natuurlijk een van de indicatoren. Maar ja, wat ook belangrijk is, dat is dat, uh, ja, dat, dat, uh, dat er meer auto's op de weg gaan rijden. Want ja, alleen dat is natuurlijk uh, een teken dat het echt economisch goed gaat. Ja. We gaan we even door naar het uh, volgende bericht. Want dat is ook al een indicatie dat het is, uh, in de toekomst ook slechter zal gaan met de economie. Want ja, bij, uh, bij de PVDA lopen ze weer met gekke ideeën rond. Namelijk, uh, hier, hier lees ik: pensioenfonds fel tegen transactietax. Ja, ja, nee, de PVDA is inderdaad een uh, vervend voorstander. Hè? Dat is ook uh, onderdeel van een Europese campagne uh, van mm -hmm. uh, een transactietax. Oh jee. Ja. En een transactietaks, dat betekent dat je over iedere nou ja, valutadeal, uh, iedere aandelentransactie, dat je over, uh, daarover uh, belasting gaat uh, betalen. Dat begint vrij laag, net, net zoals de btw ooit ook vrij uh, laag is begonnen. Dan gaat het over 0,1%. Maar ook met de btw hebben we gezien uh, dat het steeds eigenlijk wat omhoog uh, gaat. Dus het is wat, een... Kun je je nog herinneren hoe, uh, hoe de btw tien jaar geleden was? Ik weet, uh, volgens mij is hij van 12 naar 17,5 naar 19 naar 21 procent gegaan. Ja. Nee, het, het, het is eigenlijk al, al die tijd is het alsmaar omhoog uh, gegaan. Nou en ja. zelfs deze kleine belasting uh, kost al handenvol met geld. Hè. Ik bedoel 0,1 procent. Want het wordt doorberekend. ja. ja. He, het is niet zo dat je, dat je één keer zo'n transactie doet, zo'n pensioenfonds, he, dat geld belegt bijvoorbeeld van bouwvakkers. Dat is vaak het excuus dat wordt gebruikt van oh, met zulke flitskapitaaldeals zijn alleen de, de, de, de, de top 1% allerrijkste die daar echt door worden getroffen en dat percentage is zo laag dat de rest er niks van merkt. He, maar uh, laat, laten we wel wezen, uh, dit betekent gewoon dat van iedere duizend euro... en bij zo'n transactie, zo'n duizend euro wordt misschien meerdere keren per jaar verhandeld. Iedere keer dat het wordt verhandeld, dan gaat er een tientje naar de overheid. Mm -hmm. Dus de eerste keer dan is het nog 990 euro, de tweede keer is het 980 euro. Dat gaat, dat gaat rap naar beneden. En uh, nee. voor zo'n pensioenfonds dat gewoon heel veel transacties doet... Uh, ...betekent dat, er, uh, ja, dat, er, dat, dat het heel rap kan worden uitgekleed. Zeker ook omdat zij niet alleen de aandelentransactie doen... ...maar ze doen vaak ook derivatentransacties om uh, de portefeuille te beschermen tegen al te grote schommelingen. Nou, ook die derivatentransacties worden waarschijnlijk belast. Dus je krijgt, uh, ja, je krijgt een opeenstapeling van allemaal uh, kosten die de pensioensspader enorm veel geld uh, kan kosten... Nou, dit artikel gaat specifiek over de pensioenfondsen. De pensioenfondsen die worden als het aan de P van de A en als het ja, aan Nederland ligt misschien gespaard, maar daarnaast heb je natuurlijk ook pensioenverzekeraars en ook als jij een, uh, nou ja, ik noem maar wat, een, een begrafenisverzekering hebt, uh, ook dat geld wordt belegd op de beurs hè? en daar zijn ook transacties bij uh, betrokken. Dus ja, of je krijgt straks in plaats van een uh, van, van een mooie uh, doodskist krijg je een. Uh, een, een wat goedkoper exemplaar. En puur en alleen ja. omdat, uh, ja, om, omdat, omdat de overheid uh, steeds uh, mee wil eten van iedere transactie. Uiteindelijk wordt het gewoon allemaal doorberekend in de prijzen. Uiteindelijk, uh, consumenten ja. zijn de klos. Maar ja. ik denk dat het, omdat we het nu hebben over uh, de financiële markten, die zijn erg uh, gevoelig. Dus misschien dat de gevolgen zelfs nog veel dramatischer zijn. Dat moeten we afwachten. Ja. Ja. Ja, en dat, dat blijft ook niet bij 0,1%. Zeker, hè? zeker. In de voorbespreking hadden we het ook nog eventjes over de, de consequenties voor... Uh... De bitcoin, hè? Ja, ja, ja. want ik, ik, ik dacht van... ja, kijk, een, in internationale handel is natuurlijk wel... Uh, juist een extra impuls voor die uh, bedrijven... om dan over te stappen op de bitcoin. Want dan... Uh, ja, als het toch het hele over heen en weer sturen van geld is... ja, uh, laat we gewoon lekker in de, in de bitcoin blijven. Maar dat, uh, dat zien we dan ook weer als een prooi, hè? De, de overheden. Ja, ja want uh, kijk, bitcoins worden niet gezien als goederen. Dus over, hè, als jij bitcoins gaat kopen... dan hoef je geen btw uh, te betalen... omdat het een currency uh -huh. is... Maar uh, een, een currency zou wel weer vallen onder deze uh, transactietaks. Omdat, uh, omdat, ja. omdat dat er gewoon onder valt. Dus dan moet je over de mm -hmm. bitcoin belasting betalen. Nou, Dat betekent dat de bedrijven die bitcoin aanbieden of uh, verhandelen. Hè, dus eigenlijk uh, alle, alle platforms uh, uh, die je nodig hebt om, uh, om, om iets met bitcoin te kunnen doen. Waarschijnlijk nu transactietaks moeten afdragen. Dus die moet een, een uh, belastingnummer hebben. Hè? Een, uh, ja, ik weet niet of dat dan een btw-nummer of iets anders. Maar dat wordt helemaal gereguleerd. Nou, De gevolgen zijn natuurlijk ja. dramatisch. Want ben je een niet gereguleerd bedrijf... dan ben je per definitie illegaal. Dus dan gaat de overheid... Uh, die, gaat, uh, die gaat bij jou een inval doen. Dan kom je misschien wel in de gevangenis. Dus um, ja, ik denk dat... dat de transactietaks ook best wel een middel kan zijn voor de overheid om um, heel veel pijn te gaan doen aan, uh, aan de cryptocurrencies. Ja, nou, we zullen zien. Um, ik zit ook even te denken aan bijvoorbeeld ja, wat oudere mensen die uh, met pensioen zijn en die nog een beetje geld hebben, die dan een beetje gaan op de computer een beetje gaan lopen, speculeren met aandelen en zo. Mm -hmm. Dat wordt dan ook steeds minder aantrekkelijk. Uiteindelijk is het natuurlijk ook, uh, he, ook in het verleden heeft, uh, heeft Bank daar alles een berekening van gemaakt wat de consequenties zijn voor de, voor de particuliere belegger. Nou, en je hoorde al, hè, ik, ik bedoel 0,1% op een uh, transactie van bijvoorbeeld uh, 6.000 euro. Dan is dat al 60 euro extra kosten. Hè? Terwijl dat je nu uh, per transactie nou, bij een beetje goedkope uh, bank... dan betaal je soms minder dan 10 euro per transactie. Dus dat betekent dat die transactiekosten van 10 nou, plus 60 euro uh, transactietaks naar 70 gaan. Dus ze worden 7 keer zo hoog. Dus uh, een stijging van, uh, de kosten stijgen met 700%. Nou, dat is echt een drama. Dat, uh, ja, we zouden niet meer belastingen moeten willen, maar ja, overheden ja. Die denken daar anders over. Ja, jongens. Ja, uh, ik zit me echt af te vragen. Van, kijk, Als je kijkt naar de Amerikaanse revolutie, ja, daar ging nog even, echt, echt over een, een, een belasting verhogen. Daar zouden nu om lachen. Mm -hmm. Het was van, van, van 1% naar 3% of zo. Ja. Maar ja, toch, dat was al een, een reden voor een opstand. Maar hier uh, in Nederland... Nou, ik zal niet oproepen tot een opstand, uh, om, om, om de, omdat ik dan misschien ook gearresteerd uh, word. Maar... Nee, ik roep niet op. Nee, nee oké. Okay. Maar in ieder geval, ik, ik, ik, ik snap heel goed dat het, niet, uh, dat het niet best is, dat het uitermate pijnlijk uh, is. En ja, om, om, omdat de belastingdruk in Nederland, uh, en, en trouwens ook elders in Europa, hoog is, zou, kunnen de gevolgen hiervan best desastreus uh, zijn. Ja, dan gaan we nu even naar uh, Engeland. Want daar zijn uh, ja, dus de, de Europese verkiezingen komen eraan en uh, er wordt druk campagne gevoerd. En toen vond een uh, man van een waarschijnlijk een eurokritische partij, die vond het nodig om Churchill, Winston Churchill, de beroemde staatsman, te gaan citeren. En dat heeft hem, uh, ja, Je ja. kunt <laughs> zeggen, ja, zijn, ja, zijn vrijheid gekost, ja. Dus uh, wat is er allemaal aan de hand? Ja, hij is uh, opgepakt. Hè? We hebben het hier over uh, Paul Weston, de chairman van de. Van, de, ...van Liberty GB. Aha. En GB staat dan uiteraard voor Great Britain. En uh, daar is hij dus blijkbaar uh, de, de voorman van. En uh, ja, hij is gearresteerd omdat hij, uh, zoals hij zei... ...een citaat van uh, Churchill uh, aanhaalde. En dat ging namelijk over de islam. Mm -hmm. Nou ja, dat is, uh, tegenwoordig uh, mag dat niet meer. Mm -hmm. Nu ben ik zelf, uh, moet ik eerlijk zeggen... Uh, ...totaal geen uh, fan van de islamofobie... ...die uh, in heel het Westen uh, schijnt uh, te leven op dit moment... Althans niet heel terwijl zou ik niet moeten zeggen, maar door sommige mensen, door sommige media en uh, bewegingen wordt gevoed, uh, waaronder, uh, waaronder onder andere natuurlijk uh, Geert Wilders. Uh, maar goed, dan nog, uh, zo'n quote die, uh, die Churchill uh, gezegd heeft over, uh, over het islamitisch, uh, over, over de islam, uh, over islamitisch fundamentalisme, dat valt uh, nee, nee, ja, nee, nee, gewoon onder vrijheid moet van meningsuiting. Je uh, hij zegt iets over de gebieden... waarin uh, islamieten... Uh, uh, leven. Of... of Gebieden die door islamieten bestuurd worden. Ik zal de quote even geven. Ja, het is een boek van Winston Churchill uit 1899, meen ik. Hè. Hij is zelf een, uh, heeft een tijdje in dienst gezeten, is een van die landen geweest. Hij heeft daar bepaalde dingen geconstateerd en die heeft hij in een, in een boek gezet. Ja. Ja, de River War. Nou ja. moet je erbij zeggen dat Winston Churchill, als iemand een imperialist was en een kolonialist, dan was het wel Winston Churchill. Dat was echt in die tijd, zeker in de uh, eind 19e eeuw, was hij. Op het oorlog af. Het waren ook de Engelsen die de, voor de eerste keer in de geschiedenis uh, concentratiekampen bouwden. Uh, waarin hun uh, ja, tegenstanders werden opgesloten onder ja, zeer slechte omstandigheden. En daar zijn ook echt wel mensen gestorven door de slechte omstandigheden. Dus uh, Winston Churchill is niet een soort van uh, ja, toonbeeld van, uh, van, ja, van liberaal beleid naar anderen zullen we maar zeggen. Maar zijn quote was deze. Improvement, improvement habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce and insecurity of property exists wherever followers of the prophets rule or live. Thousands have become the brave and loyal soldiers of the faith, all know how to die, but the influence of the, re of the religion paralyzes the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedism is a militant and proselytizing faith. En om die quote werd hij dus gearresteerd. Mm, nou pas maar op, Henry. Je hebt hem ook net uitgesproken. Ja, ik, en ik, in tegenstelling tot sommige anderen in deze uitzending, ben over het algemeen wel eens met uh, de invloed van islam uh, op de cultuur. Dat hij over het algemeen negatief tot zeer negatief is. Maar uh, ja, de, wat is er met de man gebeurd? Hij heeft dit dus uitgesproken op het stadhuis van... Uh, welke plaats was het? Daar moet ik even kijken. Maar hij is gearresteerd on suspicion of religious and racial harassment. Het mm. ja, is mij altijd een, een, een mysterie hoe dat uh, kritiek op een religie een vorm van racisme zou kunnen zijn. En de, hij wordt in feite dus beschuldigd van racisme en uh, harassment. Dat is mensen uh, ja, uh, religieus en, en op racistische gronden lastigvallen, ja. Belasten in feite. En, ja. uh, terwijl het gewoon kritiek is op een bepaalde cultuur. De hoofdredacteur van Elsevier heeft ook uh, kritiek op de westerse cultuur. Ja, en, en die wordt niet gearresteerd. Dus of je, je mag alle culturen bekritiseren, of je mag geen enkele cultuur bekritiseren. Maar sommige wel en sommige niet gaat in tegen de gelijkheid voor de wet. Dus, uh, ja. en ja, in Engeland uh, is, is men heel erg politiek correct. Dat, uh, dat, de, ja, dat wordt niet getolereerd. En, uh, ja, men ziet het als een vorm van hate speech en uh, de samenleving wordt daardoor verdeeld en, en, en dat soort uh, flauwekul. Uh, laten we in hemelsnaam de vrijheid van meningsuiting gewoon hoog houden. En dit is het land waaruit waar het, uh, ja, het, het klassiek liberalisme komt, grotendeels. Hm. Dit is het land van, uh, waar traditioneel de, de, de, uh, de vrijheid van het individu uh, hoog in het vaandel stond. En dit is, hm. dit is eigenlijk heel, uh, ik vind het heel ernstig. En dat gebeurde trouwens allemaal in Hampshire in Engeland. Dat is iets ten zuidwesten van Londen. Oké, okay. ja. Dank je voor het uitzicht. En daar, ja, en daar werd hij dus midden, letterlijk midden in zijn speech, werd hij gewoon uh, onderbroken. En uh, toen hebben ze blijkbaar 40 minuten hebben ze staan discussiëren en toen hebben ze hem uh, meegenomen. Ja, dat is toch wel apart. Dus hij citeert eigenlijk een oud-premier... En daarvoor wordt hij dus opgepakt. Ja. ja. Ik bedoel, ja hetzelfde als iemand, uh, ja, noem eens even iemand, uh, Willem Drees zou uh, citeren. En ja, het ja, is kwetsend voor bepaalde bevolkingsgroepen, jongens. Hup, weg. Ja, precies. Nou ja, ja. En dat, is ook, en dat wil ik nog wel toevoegen aan wat ik net zei over islamofobie. Dat ik daarmee uh, niet uh, aangeef of uh, daarmee niet wil zeggen dat bijvoorbeeld een Geert Wilders niet zijn vrijheid van meningsuiting heeft. He, want de vrijheid van meningsuiting van Geert Wilders is ook mijn vrijheid van meningsuiting. Ja. Ja, precies, dus uh, ja, ik, spring, ik spring ook op de barricades voor zijn uh, uh, vrijheid van meningsuiting, hoezeer ik het ook met hem oneens ben. Of ja. juist omdat ja. ik het met hem oneens ben, zou ik zeggen. Ja, precies. Ja. Ja, want uiteindelijk krijgen je de, door die beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, omdat bepaalde groepen zich gekwetst kunnen voelen. Ja, st straks mogen wij niks meer zeggen, omdat de socialisten zich gekwetst voelen door onze ja, precies, ja. uitspraken. Ja, dat is natuurlijk een subjectieve beleving. Uh -huh. ja. Kijk, uh, als ik tegen jou zeg, ik voel me door jou buitengesloten, dat is geen objectief gegeven, dat is mijn gevoel. Ja. En als ik zeg, ik voel mij buitengesloten, dan verwijst het naar iets wat jij gedaan hebt. Dus dat kan niet een gevoel per definitie bij mij oproepen. Ja. Ik leg de verantwoordelijkheid van mijn gevoel leg ik bij jou, terwijl ik zelf dat gevoel, ja, dat, dat kan ik zelf beheren. Ik kan zeggen van, nou, ik moet me niet zo flauw aanstellen, hij, hij spreekt gewoon zijn mening uit en klaar, daar kan ik mezelf buitenstellen. Ja, dat is het inderdaad, want het waar houdt het op? hè? Dan houdt het niet op. Dan, dan kun je alles uh, wat, wat gezegd wordt over iemand. Ja. Alle kritiek. Maar zelfs uh, dingen die niet als kritiek bedoeld zijn. Bijvoorbeeld uh, ja, uh, geloof is niet mijn ding. Dat kan al als kwetsend worden gezien. Want ja. dan betekent het dat, hè, dat, dat jij uh, zou neerkijken op geloof. Of dat jij je te goed zou voelen voor geloof. Ja, ja precies. Ja. Het is volkomen subjectief. En het werkt een enorme willekeur uh, in de hand. Ja. En deze mensen die zijn overijverig geweest in, in, die, in die arrestatie. En, en het, ja, ik, ik heb geen vervolg gezien van wat de rechter hiervan gezegd heeft. dat hij een boete heeft gekregen of wat dan ook. Mm -hmm. Dus, uh, maar het, ja, het, het, het is... Dit gaat heel erg de verkeerde kant op. Ja. En dan willen de... Ja, nou, tenminste, de nieuwsuur die uh, willen het liefst uh, minder politieke partijen ja, Nieuwsuur uh, organiseert verkiezingsdebatten. Uh, verkiezingsdebatten mm -hmm. ja, zijn voor politieke partijen om zich uh, te profileren, om hun standpunt uh, duidelijk te maken. En uh, zij kiezen daarbij structureel. ...voor uh, de grootste politieke partijen. Dus die krijgen een podium. Ja. Uh, het nadeel van uh, de grootste politieke partijen... ...is dat die groot zijn geworden in het verleden. Hè. Normaal is het verleden geen garantie ja. voor de toekomst. Maar um, ja, um, nieuwsuur draagt op deze manier bij aan een stukje oligopolievorming, uh, Wat natuurlijk ook... Uh, ja, op, ...op enig moment raakt zo'n partij wat ingekapseld in het systeem. En eigenlijk heeft iedere gezonde markt heeft zo nu en dan eens een nieuwe intrader nodig... Ja, ja, ja. En ja, eigenlijk de enige manier om, om, uh, om nu toe te treden tot het systeem, is dat je moet hele gekke dingen want ja, dan wil uh, Pauw Nieuws nog wel eens een itemje aan je besteden. Hè? Dus in, in, in feite uh, gewoon de normale uh, politieke partijen, die worden niet ververst. Als mm -hmm. Ja, we hebben wel de, de, de PVV erbij gekregen. Ja, de laatste tien jaar, hebben we natuurlijk de, de partij van Pim Fortuyn. Maar goed, dat is, je weet hoe dat afgelopen is. We hebben leefbaar gehad. Nou ja, dat, dat leeft dan alleen nog in uh, Rotterdam. En ja, 50 plus nu. Maar ja, waarschijnlijk zal er ook weinig van overblijven. Over ja, hey, maar je ziet de manier waarop die partijen worden gehyped. Uh, voor Fortuyn was het natuurlijk een, uh, ja, een intellectueel, uh, heeft uh, ja, wat dat betreft... Uh, Vreselijk wat die man is uh, overkomen. En enkel uh, ja, om, omdat iemand zijn vrije me meningsuiting niet wilde respecteren, uh, vond dat... Uh Um, ja, het is gewoon een, een drama. En, maar los daarvan uh, denk ik toch dat politieke vernieuwing wordt tegengewerkt... door het uh, uitsluiten van, van politieke partijen bij belangrijke debatten. Ik heb daar wel even over nagedacht. Hè, want ik, ik heb zelf natuurlijk uh, bij lokale omroep gewerkt. Dus ik weet wel een beetje van de andere kant van het verhaal. Met de redactie en alles. Je hebt natuurlijk een beperkte hoeveelheid tijd. En binnen die bepaalde beperkte hoeveelheid tijd moet je dan al die partijen aan het woord mm -hmm. laten. Uh, als je dan twintig partijen mm -hmm. hebt... Ja, dan kies je natuurlijk eigenlijk de tien partijen uit waarvan je denkt van nou, die hebben wat te zeggen. En ja, degene waarvan je als de redactie denkt van nou, dat wordt toch nooit wat. Ja, laat die lekker zitten. Nou. Dus volgens mij is dat ook een beetje wat speelt ook. Hè? Ja, klopt. Lijkt mij hoor. Kijk, de overheid die organiseert al een kiestrempel. Hè? Uh, voor die Europese verkiezingen bijvoorbeeld, er doen 19 partijen mee. Uh, hmm. Die 19 partijen die moeten een behoorlijk bedrag uh, betalen. Uh, die moeten ondersteuningsverklaringen uh, uh, verzamelen. Dus, dus die hebben al heel wat gedaan. Hè. Het is niet dat iedereen zomaar maar eventjes een politieke partij uh, kan beginnen. Dan ja, zou je kunnen afvragen, van, nou, hè, zijn die criteria uh, streng genoeg? Uh, of leidt het tot een enorme verwatering? Of gewoon te veel uh, politieke partijen? Zou kunnen, hè, uh, maar ja, je hebt uiteindelijk wel een, een, een regie die bepaalt hoeveel politieke partijen er meedoen... dan vind ik dat nieuwszuur. Nieuwszuur wordt uit publieke middelen be be betaald. Uh, dus mm -hmm. eigenlijk de, door dezelfde uh, organisatie... Uh, slash de overheid die ook die verkiezingen organiseert. Dat komt erbij. Mm -hmm. En door de manier waarop ze selecteren... Uh, zal nooit een nieuwe of vernieuwende politieke partij... mogen meedoen aan dat debat. Eh, want zij ja. zeggen van... De manier waarop wij politieke partijen selecteren, dat is dat we de, de acht grootste uitnodigen voor het debat. En de, de grootste, hè, dat kan niet gebaseerd worden op de toekomst, want de toekomst kan zo'n omroep niet voorspellen. Dus dat ja. moet gebaseerd zijn op het verleden. En dus bijvoorbeeld op de hoeveelheid zetels die zo'n partij nu uh, heeft. Dus het betekent dat je eigenlijk continu uh, een, een politieke keuze maakt van ik wil niet al te veel verandering. Ik wil dat de partijen die nu groot zijn, dat groot blijven. En die keuze wordt voor jou gemaakt. Want het is eigenlijk net zoals met wasmiddelen. Uiteindelijk, het, het, het gaat in deze maatschappij om. Ja, je hebt naamsbekendheid nodig. Want als niemand je kent dan koopt ook niemand je, of dan stemt ook niemand op je. En je hebt uh, daarnaast uh, ook merkvoorkeur nodig. Nou, merkvoorkeur krijg je met name doordat je een, een, een merk uh, kent, herkent, uh, dat je het vaak tegenkomt. Dan denk je op enig moment, hè, als je vaak dreftere ziet, dan uh, is de kans groter dat je op enig moment ook dat flesje drift mee naar huis neemt. Precies, eigenlijk ja, snap het. Ja, dan zou artikel 50 ook beter een, een, een naam kunnen kiezen voor een partij van één klemtoon of zo, uh, plop of zoiets. <laughs> Uh, ja, dat kan. Uh, yeah, je je yeah. kunt zeker door ook wel iets met de naam. Maar ook yeah. een mooie naam. Je hebt, ja, je yeah. hebt uh, wel een, een behoorlijke hoeveelheid uh, exposure nodig. Om uiteindelijk, uh, ja, uiteindelijk in die hoofden van. Uh, de ik, denk dan, het, uh, ik denk dat het eerlijk, eerlijker zou zijn voor, uh, voor Nieuwsuur als ze dan een soort songfestival uh, methode gebruiken. Weet je? Een paar voorronders voor de nieuwtjes mm -hmm. of de kleintjes zeg maar. Mm -hmm. En de winnaars daarvan die mogen dan weer meedoen met de grootjes of zo. Weet je wel? Ja, ja. ja, dat is dat, dat, dat eerlijker geweest denk ja, ik. Met een publieksjury uh, uh, dat, ja. uh, dat, uh, dat, dat mensen dan ook kunnen stemmen welke van de kleintjes mogen meedoen aan het uh, grote mensendebat. En ja. uh, niet met de vakjury. Hè? Want ik, ik, ik moet er niet aan denken dat. Uh, nou, wat, wat, wat voor mensen dat ze bij de publieke omroep. Ik oh, ken je waarschijnlijk dezelfde mensen die in de jury van uh, bevrijding... Of tenminste in de directie van Bevrijdingspop zitten. Ja, dat, dat... die politiek correcte. Ja, ik, je, je zou dan uh, kunnen denken bij de media. In, in, in, media en politiek, nou dan zou je bijvoorbeeld uh, kunnen denken dat, dat zo'n Felix Marcel Rottenberg, van Marcel van Dam, Paul Witteman, dat dat, dat, dat soort figuren uh, dan gaan sureren welke van de nieuwe partijen uh, nou mogen meedoen. aan. Het, ja, dan valt uh, de LP er sowieso overal bij. Ja, ja. Dan, dan krijg je inderdaad, uh, dan, dan krijg je honderd keer, uh, nou ja, P van de a -kloon. Ja, dan moet jij uh, nog wel twintig keer met zijn uh, Iron hand in de lucht gaan zwaaien voor die je uh, eindelijk gehoord mag worden. Ja, ja, ja. nee ik, ik denk inderdaad dat, dat, nee. dat, dat, dat zo'n voorrondensysteem dat, dat, uh, dat, dat eerlijker uh, is, want dan heeft iedereen uh, de kans om mee te doen aan zo'n groot uh, debat. En je voorkomt ja, uh, inderdaad ook dat, uh, dat uh, de klein, een, een klein partijtje dat helemaal niks te melden heeft. Alleen toevallig een zak met geld uh, over heeft om uh, zich te registreren voor verkiezingen. Johan Ja, dat die, uh, ja dat, dat, dat die als het ware uh, media aandacht koopt. Nee, goed. Ja, nee, ja dankjewel Jurin Dat uh, was het weer even. Oké. Okay. Dus gaan we nu uh, naar het volgende item. Ja, dames en heren, aanstaande donderdag, dan is het zover, dan zijn de Europese verkiezingen. En we hebben ja, in het verleden, tenminste in het verleden, we hebben in de afgelopen weken hebben we al de ja, artikel 50 uh, aan het woord gehad. We hebben ook nog een ander alternatief genomen, uh, de Piratenpartij. En nu gaan we eens kijken naar uh, ja, de niet-stemmer. Want waarom stemt iemand niet en... Uh, ja, ik bedoel hetzelfde van, uh, waarom uh, doe je niet mee aan telefoto bij het Songfestival, hè? <laughs> Om maar een voorbeeldje te noemen. En uh, ik heb hier een, een actieve niet-stemmer. Ja, dat klopt. En Mart, Mart van der Leer, ja, dat klopt. vertel. Ja, goh, uh, wat moet ik ervan zeggen? Uh, nou, laat, laat ik even teruggaan naar het begin. Ik was uh, in 2012 was ik, uh, voor mijn stage in de Verenigde Staten. En dat was net de tijd dat uh, de Republican primaries uh, bezig waren. En uh, nou, ik had uh, zo'n beetje alles uh, wat ik in mijn bezit had, daar stond Ron Paul op. En ik dacht van, nou, dit moet hem worden. Dus uh, nou, ik, was, ik, ik geloofde helemaal in zijn, uh, in zijn boodschap en ik dacht van, nou, uh, dit wordt hem en uh, het gaat helemaal, uh, het gaat helemaal goed komen Nou, vervolgens uh, de rest is geschiedenis. We weten, wat, we weten allemaal wat er uh, gebeurd is en hoe hij uh, behandeld is door de media en door uh, het hele politieke systeem. En uh, op dat moment uh, ja, was ik dus al mijn vertrouwen in politieke oplossingen was ik kwijt. Uh, toen ben ik een tijdje anarcho-curious geweest. En uh, ja, wat, zoals ik zei, ik had dus mijn vertrouwen opgegeven in uh, politieke oplossingen, maar tegelijkertijd wist ik ook niet hoe het dan beter kon. Maar uh, ja, tegenwoordig met het internet, uh, ieder bezwaar wat je hebt, uh, je gooit het in uh, YouTube of je gooit het in Google en uh, voor je het weet heb je een antwoord. Ja. En uh, hè, zeker met uh, nou, zulke mensen als uh, Stefan Molyneux en uh, Jeffrey Tucker en uh, nou, ja, al, die andere, al die andere gasten die op internet een uh, heel mooi verhaal uh, hebben over uh, een staatloze samenleving. En natuurlijk ook de boeken van Mises en, uh, en, en dat soort dingen. Uh, althans de boeken op Mises.org, want Mises was natuurlijk zelf geen anarchist. Um, maar goed, als, als je dat uh, materiaal allemaal bij elkaar uh, trekt, dan uh, ja, is het voor mij uh, eigenlijk een uitgemaakte zaak. Dat een, uh, een staatloze samenleving een vrijere samenleving is dan een uh, minarchistische samenleving. Dus ja, waarom zou ik dan stemmen en uh, legitimiteit verlenen aan een systeem waarin iemand uh, of een groep mensen de heersers zijn en andere mensen hun slaven? Mag ik daar een antwoord, uh, mag ik misschien daar eens even naar vissen? Dat mag, <laughs> ja. uh, Want net als jij uh, ben ik uh, een overtuigd voorstander van een staatsloze samenleving, van een voluntaristische samenleving. Maar er zijn natuurlijk wel, kijk, in een minarchie is het beter toeven, extreem gesteld, dan in nazi-Duitsland. Dat zul je met me eens zijn. Mm -hmm. ja. En uh, dus zeg ik, misschien als pragmatisch ingestelde uh, voluntarist, en ik dacht dat ik dat nooit zou zeggen. <laughs> maar lijkt het mij verstandig om, als je een klein beetje invloed kunt hebben om net wat meer overheidsinvloed in je leven te krijgen, dan uh, wanneer je niet deelneemt aan zo'n absurde vertoning als een verkiezing, wat gewoon een veiling van gestolen goederen is. Maar als je het aantal gestolen goederen kunt beperken, waarom zou je het dan niet doen? Nou, en, en om die reden neem ik het mensen ook niet kwalijk als ze wel stemmen. Ik zeg maar dat, alleen. Nee, vind... dat snap ik, maar dat was mijn vraag niet. Mijn vraag is. Nee, dan... precies. Da en daarom ging ik er verder op in. Ik, ik vind het nog steeds een immoreel systeem... ...waaraan ik dus mijn goedkeuring uh, niet uh, kan verlenen. En uh, daarnaast heb je natuurlijk nog... Uh, ...in dit geval met de Europese verkiezingen... ...het hele verhaal dat het, het Europees parlement... ...eigenlijk een lachetje is. Dat het zo weinig invloed heeft... ...dat je eigenlijk gewoon stemt op een lege huls. En uh, dus ja, dat, dat is nog een, een tweede punt... ...wat specifiek aan uh, Europese verkiezingen... Uh, ...toe te passen is. Maar daarnaast is het ook zo... Uh, ...ja, geloof ik gewoon niet in het systeem van... ...er is één persoon... Die, uh, ik weet niet precies hoeveel uh, Nederlanders één uh, parlementslid uh, zogenaamd uh, vertegenwoordigt. Maar ik, ik ken niemand in de politiek die mijn denkbeelden vertegenwoordigt. Anders zou hij waarschijnlijk niet in de politiek zitten. Maar <laughs> dus ik, ik geloof niet in het in hele concept van representatieve democratie. Ja. Zou jij eens kunnen toelichten waarom jij denkt dat stemmen op een partij die minder dwang zegt te willen bereiken in de politiek... als een soort van goedkeuring van een door en door verrot immoreel systeem zou kunnen zijn? Ik weet, ik weet niet of ik de vraag helemaal goed begrepen heb. Oké, okay, stel gekeken? ik het ook een keer. Je zegt van ja, stemmen is eigenlijk goedkeuring van het systeem. Ja? Oké. Okay. Hoe precies werkt dat dan? Waarom is stemmen op een partij die belooft minder dwang uh, in het systeem te willen bereiken, per definitie goedkeuring van, een, van dit systeem? Nou, ten eerste omdat je um, het, het systeem zoals het nu bestaat, zoals ik zei, bestaat uit een, uh, zeg maar een heersende klasse en een, uh, een klasse slaven. En uh, dus op het moment dat je stemt. Dan, dan verleen je daar dus je goedkeuring aan. Hoe dan? Nou door, door in te stemmen expliciet met het systeem waarin sommige mensen andere mensen uh, mogen commanderen en mogen vertellen wat ze wel of niet mogen doen. Ja. Omdat, ik, ik snap omdat ze zo zijn voor de meerderheid. Kijk niet van de meerderheid. Nou dan, zeg maar het, laat ik, ik, ik snap hem wel. Hetzelfde dat je hebt: een slaven en je, die mogen kiezen voor hun favoriete slavendrijven. Dus de ene slavendrijver die zegt: ik geef je maar 50 zweepslagen... Die ander zegt: nee maar ik ietsje minder. Ik doe 49... Nou, en, en wat ik eraan wil toevoegen, is dat je dat, waar ik wel in geloof en waar ik zelf actief uh, zo'n beetje dag in dag uit mee bezig ben, is het dingen vanaf de grond af veranderen. Dus de cultuur veranderen. Hè? Ja. Zoals we het uh, recentelijk over hebben gehad met de grondwet. Uh, als die cultuur er niet is, dan heb je niks aan wetten. Dan zijn die wetten letterlijk gewoon een, een vol papier, of het dan een grondwet is of, uh, of, of een andere wet. Um, daar heb je dan niks aan. Dus het is niet zo dat ik uh, achterover zit en zeg van uh, nou, het wordt allemaal niks en uh, weet je, dat ik pessimistisch doe of zo. Ik geloof gewoon niet in die, in die uh, precieze manier van oplossingen, namelijk politieke oplossingen. Daar geloof ik niet in. Okay. En om, Omdat je dus, uh, laat ik het zo zeggen, omdat ik niet geloof dat het doel de middelen heiligt. En als de middelen immoreel zijn, en ik geloof dat ze dat zijn, als je het hebt over stemmen en daardoor de macht geven, die ik trouwens nooit heb gehad, de macht om bijvoorbeeld mensen op te sluiten, om mensen... Uh, uh, aan te vallen, nou, noem maar op, uh, alle dingen die de politie mag. Uh, die, die rechten heb ik zelf nooit gehad, dus die kan ik ook niet aan iemand anders delegeren. Maar uh, op het moment dat je dat dus gaat doen, en, en nogmaals, ik, ik, ik denk dat je daar echt uh, mentale gymnastiek voor nodig hebt om dat, te, om dat te kunnen verantwoorden, maar als je dat accepteert, dan accepteer dus in mijn gevoel, in, in, naar mijn mening, een immoreel systeem. En ik denk niet dat je door, door het gebruik van een immoreel systeem kunt verwachten om een morele samenleving te bewerken. Nou, nou, it... Ik wil niet vervelend doen of zo, maar laten we even teruggaan naar het voorbeeld van Jan die zegt, je mag een andere slavendrijver kiezen. Hè? Uh -huh. Laat ik eerst eens iets anders vragen. Stel, ik zit in een concentratiekamp en ik krijg van een bewaker een stuk brood aangeboden en ik neem het aan en ik eet het op. Bevestig ik daarmee het systeem? Bevestig ik daarmee de autoriteit van die bewaker uh, over mij? Nee, want het is gewoon overlevingsdrang dat je dat doet, okay. denk ik. Dat ben ik met je eens. Dan begrijpen we elkaar. Nou, terug naar die slaverijvoorbeeld, wat voor zover ik weet het eerst geopperd werd door Stefan Mollieu. Stel nou dat, uh, ik mag dus een andere slavendrijver kiezen, maar het is meer dan een andere slaafdrijver, het is ook andere regels kiezen. Dus in plaats van inderdaad dat ik uh, zeven dagen geslagen word, word ik nog maar vier dagen gesla geslagen. Vertel mij eens iemand die dan er niet voor zou kiezen om in plaats van zeven slagen, behalve een, een, een, een masochist, om in plaats van zeven dagen, vier dagen of voor mij part vijf dagen geslagen te worden. Het lijkt me toch een graduele verbetering. Hij is marginaal, maar het is een verbetering. Of ben jij van mening dat het niet een verbetering is? Nee, dat is zeker een verbetering. En, en vandaar dat ik er ook bij zeg, en dat is, en ik, dat is, Ik begrijp dus, in het huidige dat systeem ik, dat, dat mensen ik. stemmen. Ik begrijp wel wat je zegt. Alleen, wat ik dus zeg is... Je hebt gelijk als je zegt, je moet bij de cultuur beginnen. Als er iemand dat met je eens is, dan ben ik dat wel. Maar ik ben sinds 1988 hiermee bezig. En het idee dat er in 1988 een klassiek liberale partij in Nederland zou bestaan... dat zou ongelooflijk geweest zijn. Die zou weggehoond worden. In 1995 zou het nog absurd zijn geweest. En in 2000 ook nog. Dus het feit dat er nu een klassiek liberale partij bestaat... is eigenlijk al een stukje een uitdrukking van een veranderende cultuur. Ja. En wat ik eh, ja, zou willen betogen... is dus dat culturele verandering... zeker, hoe ga je dat bereiken? Door mensen aan te spreken, door publicatie te geven aan onze ideeën... door filosofisch morele principes te verspreiden in de Nederlandse cultuur... absoluut doen, op alle mogelijke manieren. Maar ik zie niet dat het een binaire situatie is van plussen en nullen. Of van, ja, het is niet het een of het ander... Waarom kan het niet naast elkaar bestaan? Nou ja, en, en dat standpunt begrijp ik ook. En ik ben het roerend met je eens als je zegt dat het inderdaad uh, een uiting is van de cultuur. Uh, dat er nu zo'n partij is. En ik heb helemaal niks tegen mensen die in die partij zich, uh, uh, ja, zich daarvoor inzetten. En uh, wat op wat voor manier... Dat? Mag en, en wat even, voor... Mart? Wat betekent... Ja, nee, maar ik, ik kom nog op je punt. Nee, nee, wacht even. Ik wil eerst eens even duidelijk hebben wat je zegt. Als jij zegt, ik heb niks tegen de mensen die in die partij zitten, ik heb niks tegen de mensen die voor die partij stemmen, wat bedoel je daarmee? Bedoel, dat, bedoel je dat die mensen jouw ethische goedkeuring wegdragen? Uh, nee, nogmaals, uh, voor mij persoonlijk is het, een, is het ethisch niet, niet, niet te verantwoorden. Dan heb je dus wel maar, iets die maar in het huidige systeem snap ik dat mensen, ten eerste zijn ze in, in de meeste gevallen in ieder geval 12 jaar geïndoctrineerd door de overheidsschool. Um, dus wat dat betreft kan ik mensen sowieso al niet uh, kwalijk nemen dat ze geïndoctrineerd zijn. En dat ze daarom dus stemmen, omdat ze denken dat stemmen invloed heeft en dat stemmen uh, jouw manier is om je stem te laten horen en, en al die onzin. Um, maar daarnaast ook, omdat ze gewoon zelfs zonder al die indoctrinatie, je wordt geboren in dit systeem. En dus kan ik het mensen niet kwalijk nemen dat ze vanuit praktisch oogpunt dus in een systeem worden geboren. En dan zeggen van oké, okay, ik ga binnen het systeem ga ik proberen om, te, om dat te doen waarvan ik denk dat ik er de meeste vrijheid mee krijg. Of dat te doen wat, waarvan ik denk dat het mijn belang het beste dient. Maar waarom, denk je, maar waarom denk je dat, dat iemand als Kim Winkelaar en ik artikel 50 steunen? Toch niet omdat om de, wij denken dat het, uh, dat het een politiek resultaat gaat hebben. Want dat is uh, een, dat hoop ik niet, nee, want dat zou hopeloos naïef zijn. Nee. Nee, maar nee. Dan, dan, dan is je argument dus ook niet gericht. Uh, dan is die argument ook niet gerichte kritiek op, op uh, mensen die, die op, om, om, om, om andere redenen dan jij aanneemt, stemt op artikel 50. Dus je bedoelt mensen die uh, vanuit ideologie stemmen op artikel 50? Ja, misschien is, ik, ik, ik, niet misschien, ik zal, je, ik zal je vertellen waarom ik stem. Niet omdat ik denk dat ik dat een verkiesbaar politiek resultaat, maar om een signaal te geven. Kijk, wij zijn er. Ja. Waarom is dat, geen acceptabel, uh, is dat geen acceptabel motief? Ja, omdat je dus nog steeds ex expliciet je goedkeuring verleent aan dat systeem. Nee, en dan dan nee, is En Het, wel, helemaal, ik, nee, het, het, het is voor van mij hetzelfde nee, als, oh, als oh, vragen oh, aan, aan je heersen. Nee, nee, van, uh, nee, ja, nee. maar ik vind jouw regels niet leuk, ik wil andere regels. En ik zeg nee, ik wil geen heersen. Nee. En, dat, en, die, en die staat van, van dingen, die accepteer ik niet. Nee, daarom stem ik niet. Dat begrijp ik, maar je uitleg klopt helaas niet, vind ik. Want in die slavernijbeweging ontstaat een partij die zegt geen slavernij. En die steun ik. En die heeft geen enkele kans van slagen. Maar het geeft wel een signaal af. Want wat wij zeggen is niet meer regels, meer slavernij. Wij zeggen wij willen geen Europese Unie. Wij willen die afgeschaft hebben. Ja, en de rense hm. Ja goed, daar kunnen we het over hebben. Dat is een heel ander debat. <laughs> Maar ja. dat, is een heel, dat is een heel ander debat. Wat je nu zegt is, Henry, dit gedeelte van het partijprogramma van artikel 50 zou eventueel wel door de beugel kunnen, maar dit andere gedeelte niet. Maar dat is niet wat je eerst zei. Eerst zei je, stemmen is medewerking verlenen. Ja, nee, dat, nee, dat is ook zo. Nee, dat zo, is niet zo. Zo zie ik dat Alleen als we het dan gaan hebben over... Maar ik, nee, ik ga nu in op iets specifieks. Het is, maar, het is, het is een protestbeweging. Het, Sorry? Het is een protestbeweging. Wij zeggen, niet minder regels van de EU, geen regels van de EU, want we willen het opheffen. En het signaal wat wij geven is kappen met die zooi. Dus we kiezen niet een andere meester, wij zeggen weg met de Europese meester. We kiezen geen andere Europese regels, wij zeggen weg met alle Europese regels. Ja, maar en dan worden het Nederlandse regels. Dat, dat, is, dat is de volgende strijd. Maar dat komt, die moeten wij voeren omdat steeds meer regels uit Brussel komen. Waar regelgeving Nederland langzamerhand steeds insignificanter wordt. Absoluut, dat is zeker waar. Ja. Dus, uh, dat, dat is het motief ja, Nou ja, ik, ik begrijp zoals ik zei, ik begrijp de beweegreden wel en vanuit praktisch oogpunt kan ik het niemand kwalijk nemen. Alleen het is niet mijn manier van uh, protest voeren, omdat mijn manier van protest voeren niet in strijd kan zijn met mijn morele waarden. En ik ga, dus, ik ga dus niet mijn uh, toestemming uh, verlenen of mijn, uh, mijn goedkeuring verlenen aan een, aan een systeem wat ik immoreel vind. Ja, dat ik. En, en als ik, dan kan ik, omdat ik gewoon, zoals ik zei, niet vind dat, uh, dat het doel de middelen heiligt. En dus ga ik niet uh, in, mijn, in mijn drang naar een morele samenleving, immorele dingen doen. En maar of het dan immorele als, dingen zijn, daar kunnen als, we nog, hele, nog dagen over debatteren. Maar in mijn, in mijn optiek is dat wel zo. Denk jij dat, denk jij dat artikel 50 een reële kans heeft om politieke invloed uit te oefenen in het Europees parlement? Absoluut niet. Wat is dan het gevaar van het stemmen? In hoeverre is dat dan uh, dwang uitoefenen? Als je weet dat het toch niet haalt? Het, stem, het, het gaat mij om het stemmen op zich. Kijk, want, want dan kom je op het moment dat je dat, dat je dat argument gaat maken, kom je dus weer in het praktische uh, drijfstand kom je terecht. En, en dan, dan wijk je dus weer af van, van het morele argument. En dat ja, is voor mij het belangrijkste. Nee, nee, het morele argument is voor mij ook het belangrijkste. Eerst het morele argument, dan de praktische invulling binnen de context van het morele argument. Dat argumenteer ik al jaren. Maar hier maakt, partij, maakt de partij uh, artikel 50 geen enkele kans om op wat voor manier dan ook macht uit te oefenen. Ja, dus het is hetzelfde. Kun je, als dat, dan kun je de vraag toch beide kanten opstellen. En dan kun je dus zeggen: dus waarom zou je niet stemmen? Maar je kan ook zeggen: waarom zou je wel stemmen? Dat zal ik je vertellen en dat heb ik je net ook gezegd. Om een signaal te geven: Hallo, hier zijn we. Wij zijn klassiek liberalen. Wij willen deze Unie niet. Het is hetzelfde in een gevangenis waar een bruut regime heerst. Daar kan je met twintig man een overeenkomst met elkaar sluiten. En dan op een gegeven moment een verklaring tekenen en die aan de gevangenisdirecteur geven. Wij zijn het hier niet mee eens. Onze rechten worden geschonden. En als we dan. Uh, voor het komende jaar in de iso isolatiecel moeten en bruut in elkaar worden geslagen, hebben we toch een signaal gegeven? Ja, nou, laat ik ten eerste zeggen dat we, ik denk de meeste mensen wel begrijpen dat het ze geen moer kan schelen in het Europees parlement of in Brussel en in Straatsburg uh, wat de mensen ervan vinden want als dat het wel had kunnen schelen voor... altijd het nooit zo ver als dit gekomen nee maar dat is een argument van mijn positie want als het zich geen moer kan schelen als artikel 50 geen enkel invloed en geen enkel effect heeft heeft het dus ook geen enkel slecht effect is het dus ook niet het doel te middelen want het doel wordt niet bereikt hè? we oefenen geen macht uit, we geven alleen een signaal af dus als jij zegt, het kan ze in het Europese parlement geen moer schelen, want we zijn geen bedreiging voor het EU parlement en dat is artikel 50 ook niet, ja, dan kun je het beter een signaal uitgeven, dan kun je zeggen, er is een groep mensen die dit niet wil, die zich hier tegen verzet, die protest aantekent. Ja, nou, ik, ik kies ervoor om dat signaal te laten zijn, uh, niet op komende dagen, op, uh, op 22 mei. Ja, maar dat is voor, voor meerdere uitleg vatbaar. Inderdaad, en mijn andere, uh, nog belangrijkere stem, uh, by the way, is mijn uh, stemmen met mijn voeten. Dus, en dat is, gelijk in. Ik heb in een uitzending van Vrijheid Radio gezegd, als je weg kunt uit Nederland, ga gisteren nog. Nou, daar zijn we het <laughs> ja, mee eens. Dat doet Mars. <laughs> ja. Ja, want jij, jij bent op de, de 17e ja, uh, weg, hè, geloof ik. Het is een dag voordat deze uitzending uh, op internet uh, komt. Ja, gisteren dus ben je vertrokken, ja, uh, Henry. Ja, inderdaad, prachtig. Ja, inderdaad. Nee, daar heb ik gewoon <laughs> gelijk in. Ik raad het iedereen af die, uh, die, die het aandurft. Vertrek zo snel mogelijk, want het wordt hier een helhoop. Ja, ja. Nou, daar zijn we ja, maar wat betreft dat signaal, ik bedoel, ik, ik wil zelf nog één ding zeggen. ik bedoel Het is een, een, een strategie van, uh, van machthebbers is om ons uh, af en toe zogenaamde illusies van vrijheid te geven. Van, jongens, je mag stemmen. En uh, terwijl, ja, het maakt dus geen flikker uit uiteindelijk. Want het parlement heeft toch geen flikker te zeggen. Is het dan niet gewoon zo dat... Dat, maakt het al, de... dat ben ik niet mee eens, het maakt wel iets uit. Ja, wat dan? Zoals Ron Paul zegt, Ron Paul zei in 2008... Laat het niet gezegd zijn dat niemand protesteerde. Oké, okay, ja. Nee, maar wat, wat, wat ik wilde zeggen is van, er wordt ons dus een soort illusie gegeven van, je mag iets, je mag iets inspraak hebben. Uiteindelijk, dat parlement kan toch niks zeggen, dus dat maakt weinig uit. Je kan geen verandering in het systeem brengen. Nee. Eh, maar het is, is, is gewoon een soort trucje, ik heb het idee van de, van de machthebbers, van, ze werpen ons een, een bot toe naar, het hond, naar de hond, weet je wel, Kijk kijken of die bijt. Het, het, het maakt voor de machthebber wel uit of die zuiver symbolische daad uitwerkt in een voordeel. Met alleen maar steun voor hun idioten machtspolitiek, Of wanneer er een kleine groep mensen zegt van... ...jullie zijn idioot en we willen jullie macht niet. Wij verzetten ons daar tegen. Wij protesteren. Aha. En hoe groter die groep is, hoe onrustwaardiger het voor de machthebbers is. Ja. Want dan kun je dus, net zoals nu gebeurt... Mm -hmm. ...er is dus dat, uh, uh, die stemming geweest over het verdrag van Lissabon... ...en daar hebben wij nee tegen gezegd. Grotendeels, 60-65% in het referendum zei nee. En dat werd genegeerd. Maar nu hebben wij wel een aanknopingspunt. Kijk, hier hebben ze onze democratie genegeerd. Mm -hmm. En dat kan dadelijk ook van die Europese... Ja, maar er waren wel mensen die het daarmee oneens waren. Ja, ja, okay. en, en dat is dus een blok van uh, UKIP en artikel 50 en allerlei andere partijen en de PVV en, en noem ze allemaal maar op. Er is dadelijk wel degelijk een blok dat zegt wij willen niet. Ja. En het is het verschil dus tussen een blok dat zegt wij willen het niet en niemand die het zegt. Ze zegt ja, men heeft unaniem gestemd voor de eenwording van de Europese markt. Nee, dat kunnen ze nu niet zeggen. Ja. En het is misschien voor sommige mensen een triviaal verschil. Misschien... Het is ook een triviale daad. Ik ga naar een uh, hokje en ik, kleur, en ik druk op een knop. Zoveel moeite is het niet. Mm -hmm. Maar ik doe het wel om uh, met name de leden van de Europese Commissie dwars te zitten. Ja, ja en, en ik, ik, ik wil er ook nog aan toevoegen dat ik. Uh, kijk, ik heb natuurlijk geen glazen bol. Ik ben niet alwetend. Ik, uh, je zal mij nooit horen zeggen dat, uh, hè, dat, dat. Zoals ik zei, dat ik de wijsheid in pachten heb. Dat er, uh, dat er nooit uh, uit politiek nooit uh, goede dingen voort zullen komen. Maar het is niet mijn methode. Nou Weet je wat het is? Als ik zeker wist dat artikel 50 aan de macht zou komen, zou ik niet op ze stemmen. Dus juist het feit dat het alleen maar bij een signaal blijft, juist het feit dat zij niet kunnen beslissen over de levens en het eigendom en de vrijheid van anderen, maakt het voor mij mogelijk om wel die stem te geven. Ja? Maar als, als zij bijvoorbeeld, weet ik veel, uh, kijk, want er is een gradueel verschil tussen een verbetering, tussen 10% belasting en 70% of 55% belasting, dan kies ik toch liever die 10%. Daarna kunnen we vechten om die 10% weg te halen, maar het is net als Kim Winkelaar zegt. De trein is nu op weg naar karl marx -stad. En alles wat Kim Winkelaar en ik ook willen, is die trein de andere kant uit krijgen. Ja, eerst misschien bij uh, John Stuart Millstad, maar uiteindelijk bij Miesestad en Rotbartstad. Mm -hmm. uh, al, mo al moet ik daar wel, daarbij wel uh, aantekenen dat ik uh, groot scepticus ben van het gradualisme. Daar, uh, daar geloof ik totaal niet in. Als je, uh, als je kijkt naar uh, hoe dat historisch gegaan is met alle... Uh, ...zeg maar supranationale rijken en, uh, Ben ik helemaal met je eens? En, en, en dat soort... Uh, ja, ik over, uh, niet, maar denk er ook aan dat je een cultuur moet voeden met signalen. Ja, absoluut. En, en dat zeg ik, dat, dat doe ik van, van de grond op. Hè? Van, van onder naar boven. En, uh, en niet andersom. En ja, zo, zo, om een punt af te maken, als, als je historisch kijkt naar wat uh, rijken ...die de grootte hebben gehad van de Europese Unie nu... Uh, ...wat daar historisch mee gebeurd is, is nooit dat ze op een gegeven moment zijn ...van ho, ho, ho, ho, ho, even oké, okay, dit gaat niet goed, uh, dat overheidsprogramma gaan we afschaffen, dat gaat niet goed, hier gaan we kosten snijden, uh, dat is nooit gebeurd. Er is geen enkel historisch precedent voor nee. en ik denk dat het met de Europese Unie ook niet gaat gebeuren. En je zou zelfs, ik zeg niet dat dit mijn standpunt is, maar je zou zelfs kunnen beargumenteren hoe sneller de hele zooi naar de shit gaat, hoe sneller we er weer bovenop komen. En dus misschien, misschien moeten we het proberen, proberen het proces te accelereren. Ja, nou dat, dat is ook echt wel mijn bedoeling. Maar ik geloof niet dat een stem op artikel 50 bijdraagt aan de versteviging van de Europese Unie. Nee, ik denk dat je op dit moment. Uh... <laughs> ik vraag me af wat, wat er op dit moment überhaupt nog bijdraagt aan de versteviging van de Europese Unie. Precies. He, want uh, Thijs, wat dat betreft, dusdanig gekeerd, uh, wat betreft de publieke opinie, dat dat. Ja dat, ja, dat het heel, uh, voor mij heel interessant wordt om uh, vanaf een afstandje te bekijken hoe dat, uh, verder, uh, wat voor verloop dat verder gaat nemen. Ja, ik heb een goede vriend die woont in Canada, die altijd in Nederland gewoond heeft. Die zegt: Ik ben heel blij dat ik het hier op een afstandje rustig kan bekijken, want wat wordt het een puinzootje bij jullie? Ja, <laughs> ja. En dan zeg ik tegen hem: daar heb je helemaal gelijk in. Ja. ja. Nou goed jongens, dan uh, gaan we ook met deze wijze woorden uh, de uitzending afsluiten. Ik uh, wens iedereen nog een hele fijne, uh, vrolijke, vrije week. En uh, ja, denk nog even goed na wat je dan uh, ja, donderdag gaat doen. Maar dat is alleen maar een advies. Of niet doen, hè? <laughs> ja, ik zou zeggen steken met in de fik. Ja, precies. Ik zou zeggen, stem op artikel 50. Een kleine verbetering is ook een verbetering. Ik weet niet of jullie nog een mening heeft. Wij houden ons op de vlakte. <laughs> en ik, euh, ik ben er zelf nog niet uit. Dus euh, ja. Goed, jongens. Doei doei. Doei. Ja, was... hoi.